We gaan verder. Eén ding moet altijd bij jou voor ogen blijven. Bij iedereen van jullie, ook bij ons. Dat dit niet moeilijk is. Het is absoluut niet moeilijk. Onthoud dat heel goed. Als je denkt dat het moeilijk is, dan verkeerd is dat. Het is niet yeah? moeilijk. Het is überhaupt geestelijk, is niet moeilijk. De kwestie is alleen: laat jezelf doordringen door wat je leert. Dus. Als het moeilijk is, probeer het makkelijker te maken voor jezelf. Niet, niet alles zo. So, wat je kan grepen, nu greep dat wat. Wat je niet kan grepen, hoeft niet. Dat, niet jezelf. Het is persoonlijke werk, absoluut persoonlijk. En wat je leert zo. Zo, nu niet en later. Oh, en opeens so, komt het wel uit. En opeens zo geweldig. Hoort ontvangen van de, van, de, van de bevatting, van iets wat. Maar niet pushen en niet proberen kost wat kost. Oh, ik begrijp het niet. Nee, het is niet nodig. Alles wat nodig is, dat jij jezelf openstelt voor wat je leert. Ja, eigenlijk. Wat jij daardoor bereikt, niet door jou, niet van jouw standpunt. Het wel betreft jou, maar het is niet door jouw standpunt, maar de schepper. Eindelijk, niet wat ik bereik. Natuurlijk, jij doet het binnen jouw kilim. En alleen, alleen binnen jouw kilim kan je leren licht ontvangen en relatie opbouwen met de eeuwigheid. Maar je moet het zo doen, alsof jij zegt, nou, het is niet belangrijk wat ik. Ik wil doen alleen om... Wat ik doe, leer, etc., en mijn levensstijl alles, doe ik alleen voor het licht, voor de, voor de zoals we dat noemen. Voor hem doe ik het. En het niet betreft niet mij. Natuurlijk is het jou. Je wil hem in binnen jouw kilim laten ervaren je. Dus naar overeenkomsten reiken schakelen. Maar verder niet. En dan zal je zien dat het. Je zal wat voor studie is dat. Ja. Alleen zacht. He, eh, uh, opstee, opstel jezelf zacht. Uh, ontvankelijk. Uh, absoluut toewedend. Zonder enige ver enig verzet. Alleen dat helpt. En, niet, en geen hersentjes. En daarom leert men dat niet, omdat dit... Hier moet je niet, niet dat, hersentjes niet. Alles werkt natuurlijk. Maar absolute uh, ongeremdheid. En dat, dat zal je ook als gevolg daarvan. Zal alle remmen bij jou van binnen loslaten. loslaten. Ja, de remmen zullen wel blijven natuurlijk. Waar het nodig is voor je werk, etc. Maar aan de andere kant zal je ook gebieden hebben, of bij jezelf, wanneer je alle remmen weg hebt. Dat is, is leren van zorg. Ook van Ari, precies, ook van Ari is het ook zo. Je moet jezelf klein opstellen, klein is altijd, herhaal ik dat klein, klein ben ik van binnen. Absoluut los jezelf van jezelf, Maken. En tegelijkertijd ben je, dan ben je pas present. Dan ben je pas present. De mens is bang om zichzelf los te laten. Hij is bang. Het is net of je, net of als, net of als je staat ergens op een hoge, zeer hoge brug. En kijkt de mens naar beneden. En, en heb je geweldig. Een gevoel van en, en, en angst ook om naar beneden te kijken of naar een Ravijn, of zo'n enorme Ravijn, en kijken en verschrikkelijk. Zo ook de mens, is nog erger is, de mens veel erger is bij de mens die dan uh, moet durven zichzelf vrij laten. Maar stap voor stap, dat, dat kost tijd. Het moet je tijd ook nemen daarvoor. En dan zal al alles gaan opeens. Eigenlijk. Zonder moeite. Alleen inspanning wel. Maar inspanning betekent naar overeenkomst naar eigenschappen. Licht wil geven. Ik wil ook geven. Ik wil al het licht ook geven. Je voelt dat licht in jezelf. En dat is wat hij noemt. Dat licht. Licht ga je. Is erg. Dun lichtje. Dat men kan ook ervaren. Nu en dan kan men dat ervaren. Dat is erg dun, fijn. Maar dan moet men absoluut vrij jezelf. Dus in toestand komen waarbij men door al het vlees, ervaren van het vlees, heen komt. Dan vlees blijft wel hangen. Het gevoel van vlees en alles. En daar en dan boven euh, komt dan zo'n lichtje, dun lichtje, en geweldig doordringend, door alles doordringend. En dat kan doordringen door alle, alles heen. Hij gaat ons straks vertellen wat. Alle ellende in de wereld, alle ziektes, alle, ik had u al verteld, als zelfs als iemand helemaal ter dood is, ten dode is, opgeschreven, krijgt leven. Dat is het ware. Dat is inderdaad zo. Wat men ook vertelt in religieuze literatuur ook. Dat men mensen tot leven bracht. Doden tot leven bracht. Dat is het een, een grote kabbalist. Een zeer grote kabbalist. Die weet hoe dat is. Zoals Elisha. De grote Elisha. De, de, de grootste profeet. één van de grootste profeten, Na Eli was. Hij had zo op die manier het gedaan. Zoger beschrijft het echt precies hoe dat, hoe dat gaat in zijn werk. Hij ging liggen op dat, dat kindje van die Sunamidische. Shun, dat dood, dat kind was dood. Hij ging liggen daarop. Hij oog te, ogen tegen ogen, lippen tegen lippen. Het dus hele part zo, was is een klein, het kindje was klein. Maar hij was groot, maar doet er niet toe. Al hetzelfde organen als het ware. En hij bracht als het ware gadloed op naar die naar dat jongetje. En die lag al een paar dagen te zien, al dood. En hij heeft hem tot leven gebracht. Hoe? Door te weten hoe, op welke manier op dat moment zichzelf te verbinden met Kadloed bed maken. Niets anders, niets anders. Alleen wat we leren, dat, dat is, dat kan. Uh, dat moet leiden ertoe dat de mens die dat leert, uiteindelijk ieder van ons moet in staat zijn om dat te doen wat de grote profeet Elisa deed. Alleen hij had de enorme toewijding. Niet dat hij was iets speciaals, hij had de toewijding, hij had geleerd ook bij Elie. En bij Eliyahu, bij de grote Eli, dus die Eliahu zoals het noemt, ja, die levend met het lichaam zelf omhoog ging, en leeft met zijn lichaam. We zullen ook leren, wat betekent met zijn lichaam leren. Alleen zover kan het vertellen. Geen verbeelding kan dat brengen bij de mens. Bij die, bij die hoe dat allemaal met het lichaam. Voor mij ook was het absoluut onmogelijk, omdat zelfs, in, zelfs in bebel, in be... Maar hoe dat gaat, had... alleen de zoger kan ons vertellen. Wat voor lichaam? Lichaam natuurlijk, alles volledig. Maar hoe? Dat maar... so is it. But it's niet aannemelijk. Maar zo is het. Dus niets anders is er wat we leren nu. God, uh, Godlud bet van de Nukuwa. Dat is wat hij wist. En ook grote uh, profeten, niet alleen profeten, grote. Uh, heilige. Waarom? Omdat een kabbalist eigenlijk is groter dan profeet. Ik bedoel, een wijze, iemand die weet die lichten aan te trekken zelf, is groter dan profeet. Zo gaat vertelt ons. Ik bedoel, profeet betekent sommige, die hebben en beide. En wijsheid en, en die profetie die de beide heeft die natuurlijk in zichzelf. Waarom? Hij is dan wijze, die kan ook die, die beide dan aantrekken. Wat is dan Ruach HaKodesh? De Heilige Geest is ook niets anders. Dat is ook dat, het is ook dan de licht, ook een vorm van licht ga je aantrekken. Dus in principe, in principe, deze kracht is al gegeven hier op aarde aan de mens. Om iemand. Uh, dat de ene mens, die kan een ander uh, het, genezen, ook bedoel, geestelijk. Die bijvoorbeeld doodgaat, en die kan hem ook door die krachten, door de toewijding, die kan hem ook uh, tot leven brengen. Natuurlijk, als, als het niet helemaal het leven is versleten, als het Als een mens is al uh, zijn tijd is op. Dan is het op, dan is het niet, uh, dan is het, moet je dat ook niet doen. Maar in zo'n geval bijvoorbeeld wel, hij heeft hem gered. En daaruit kwam grote, de grote gabakoek. dat jongetje dat wat hij had gered. Daaruit kwam een van de grootste, uh, laatste profeten, ware profeten. Maar dat is wat dat je, dat je dat leert dat wat wij nu leren, dat allemaal moet... Uh, brengen jou naartoe, om steeds dichter te komen, bij die krachten, die scheppende krachten, waarmee jij jezelf, reding gunt, zal gunnen, en jij kan daarmee ook, andere redden, indirect, andere redden, en de redding brengen hier op is Dat is wat we leren. Dat is de is boodschap van de zogers. Ja, dus om de eeuwig, eeuwig leven hier naartoe te halen, dat duidelijk en dat is wat al die wonderen waren, alleen dat niets anders, alle wonderen waren alleen daardoor, door de kunde van die overgave, de kunde van die wonderdoener om hier al die krachten te trekken hier naartoe net zoals net zoals die uh, Eliahu Eli, Eli, Eli deed, op, het, op het de berg Karmel. Ja, dan was het een geweldig iets, waarbij, tegenover, de, tegenover hem stonden dan de profe 400 profeten, 400 uh, uh, pseudo, zeg dat, ja, uh, pseudo profeten, ofzo. Ja, van die onreine krachten. En ze trokken allemaal die onreine krachten naar beneden, en het lukte hem niet om die over, om dat over te laten... ja, om, dat, om water... Eh, dus een enorme water werd gegoten op die overs... en... daar... Een wonder gebeurde dat, dat... dat ging in vlam op... alleen zijn over... van Eli... en niet van anderen... omdat hij wist... zichzelf in contact te brengen... met het heilige, zichzelf absoluut... Eh, eh, overgeven... En verlangen, hij zei ook tegen de schepper van, uh, laat dat volk zien, dus is niet voor zichzelf, zeg laat jouw eigen, laat jouw uitverkoren volk zien, wat het volk ging helemaal tekeer. Het volk ging toen uh, uh, dienen, al die afgoden, verschrikkelijke tijd was dan, dat hele volk ging, ging tekeer tegen de schepper, dus tegen, de, met al die leiders, want alles hangt natuurlijk van de leiders af. De leiders waren toen Achab. Ja, Achab. En, en Isabel en dan de andere. Dat zijn verschrikkelijke leiders. En wanneer komen de verschrikkelijke leiders in dit volk? Uh, bij dit volk. Dan gebeuren er verschrikkelijke dingen. dat? Want in dat land is het... ...bijzonder gevoelig ligt alles in dat land... In het heilige land, wat we leren, die Nukwa. Wanneer is het heilige land Israël heet Nukwa? Wanneer heet Nukwa heet het heilige land maar goed. Wanneer ze helemaal partsoef maakt, helemaal shalem, volmaakte partsoef maakt van tien sverood, dan is het heilige land, ja of niet? En het, en het land Israël is net zo naar de opbouw alleen het moet zich ook net zo laten opbouwen als de noekwa dan wordt het het hele land Eindelijk. en het ligt erg gevoelig daar ik bedoel ten aanzien van het geestelijke, niet van het aardse ook van het aardse is het natuurlijk verschrikkelijk als, als in dat land gebeurt er een misdaad zelfs een misdaad dan wordt het over de hele wereld er komen enorme ziektes. Ja, duidelijk. Als daar men, men in Israël niest, geestelijk, geestelijk niest, dan krijgt de hele wereld uh, vanaf, ja. de, vanaf de verkoudheid tot en met bronchitis en allerlei andere gietes en allerlei nog, al, nog verschrikkelijke ziektes komen in de wereld als men daar fout gaat. En right? dat land is... Natuurlijk, kijk nou naar de leiders van, het land van, in, van in dat land. Het is verschrikkelijk. Ja, eigenlijk Het is verschrikkelijk. Waarom is het verschrikkelijk? Want... Wat kunnen we zeggen? En maar we zien het wel. Het land moet wel in overeenkomst komen met de, Met... Wat met de krachten van de maalgoed. Ja, de Nukwa is het heilige land. En dan komt pas ook Israël, ook hier op aarde, moet ook zich opbouwen als het heilige land. Dan wordt het pas een heilige land. Uh, het is wel altijd heilige land in potentie, maar het moet zich opbouwen, net zoals de Nukwa, in Tinsverod. 19 De linker kolom. 19 Wel meer. Ode. We een matai. We goelen. En hij is. zegt nog. Verder. Meer. De zoger zegt. We een het En wanneer zullen zij. Wanneer zijn zij zichtbaar. We goelen. ואין, תוינתח, לשאול, הלו חבר, בייר זון, זאת לאל, שהם מתגלים, אין, תוינתח, בשעה, בשעתה, דהייל יוסף, בער הקדישה, דהיינו, תוין, תוינתח, באת הזיווג, גם, ישמיינו, שמקום ההתגלות, הוא, 23 banukwa veyim ken mai sho el odha pa am It, matai 19 nadepunt dus hij zegt en wanneer wanneer komen ze? wanneer zijn zij ze, beter te zeggen wanneer zijn zij zichtbaar wanneer komen zij uh, zichtbaar wanneer worden zij zichtbaar kijk naar nou wat hij ons vertelt En ik bedoel die mochin. Wanneer die zijn die mochin al zichtbaar? Dan zeg je ons zo. We 21, lishol En het valt niet te, te vragen, een vraag te stellen. Hallo, waar beer zot Want hij had ons al boven uitgelegd. Shehem mit Galim, basata dat zij die mochin. Dat die onthuld worden. In 21, ta op het moment, de eil Josef bij Arakadisha, wanneer Josef kwam binnen in het heilige land, ja duidelijk, dan is het gadloot, dan alle mogen komen dan naar die noekwa binnen, en dan wordt het onthuld, die, die, die, die mogen worden onthuld, want de onthulling van de mogen warf in plaats, alleen bij de noekwa, Onthulling onthoud het, ja, heeft geen nood, heeft geen uh, uh, geen uh, mogen de gaaien nodig. Ja? Uh, uh, alleen maar doorgeven aan de noekwa. Hier staat, heeft ook geen uh, gogma nodig, alleen om te ontvangen, om te geven aan de noekwa. Dus, wie, bij wie wordt onthulde gogma, ligt gogma? Alleen bij de noekwa. Onthoud dat erg goed. Alleen de noekwa die ontvangt, die daar moet onthulling en de onthulling van, van het licht. Dus zij zegt ons, eh, boven heeft je toch gezegd dat het in de. Wanneer was het de onthulling? Uh, uh, uh, wanneer werd, die werden die mogen onthuld? Wanneer Jozef kwam in het heilige land? De Haïno dat wil zeggen 22. Bij het Azivouk. In de tijd van Zivouk. Duidelijk. Ook dat is ook verbonden altijd met elkaar. Geen licht gochma, geen licht gaia komt zonder zivuk. Dus als er, als er, sprake is van licht gaia, dan is het altijd verondersteld wordt dat er ook, eh, dat het tijdens de zivuk is. En als het een zivuk is, ja, van Gadlut is altijd licht gaia. Dus beide zijn gekoppeld aan elkaar. Als product, het resultaat van de zivuk, dat is dan de licht het licht gaia. Gaan hier 22 na de koma. Gami isch mijanu. Hij liet ons ook weten. Shema koma galut hoe van vanukwa. Dat de plaats van het onthullen van, din, van die moch'in is in de nukwa. 23. We hem ken in de indien zo is. Amai, mai, mai schoel. Oda paam. Waarom vraag je nog een keer? Maar it itcha zoon wanneer worden zij onthuld? Ja, het is al geweest. Ook in de heeft ons verteld van de 24 na de punt. Wanneer nu? Ging aan bij het nam Jes nam 25 bed abgenoot. Dat is iets nieuws wat we gaan leren iets erbij komt. Die zit Smola z'es en 26. De hainu. Vasod hei chasadim shaba zachar. hitkalalud z'es en 27. Yamina vesmola. Vasod hei gvorod shaba nukva. Dat is een extra wat wij nog niet hebben geleerd. Zo zullen we stap voor stap meerdere meerdere aspecten gewoon aan elkaar koppelen. 24, naar de punt. En het gaat erom. Die het haziwuk, dat ook in de tijd van de zivuk. Dat was zivuk, wanneer een mannelijke kijkt naar een vrouwelijke, een vrouwelijke kijkt naar een mannelijke. Ja, en hij geeft heeft een, een licht van gaya en hij geeft het aan haar licht gaya. Ja, dat is dan, zij gaat het licht weerkaatsen, als het ware, omhullen dat licht, en beide komen in haar. Dat is die hoek. Er komt een, een licht en van, als het ware, van hogere naar een lagere. Een lagere heeft een grovere licht, ja of niet? Graver. Groger, grover, grovere energie. Gra een lagere die gaat als het ware omhullen dat licht. Wat hij kan omhullen. Wat hij in staat is te omhullen. Betekent omhullen betekent wat hij ziet. Wat hij kan bevatten. Dat is wat hij gaat omhullen. En dan trekt het naar beneden. Ja, dat is vrouwelijke, doet met mannelijke. En trekt naar beneden. Wij Jan hoën gaat erom. gamba zivug, dat ook in de tijd van de zivug. Jees nan, er zijn, 25, bed, heb genoot. Er zijn twee aspecten in de tijd van de zivug. Let op, het is erg interessant. Uh, wat hij ons vertelt, dat het altijd zo is. In het leed van deze woog zijn twee aspecten dus. Die hit hitkala lood, smola want er bestaat dan uh, insluiting van links in rechts. Altijd hebben we links en rechts. Alles heeft mannelijk en vrouwelijk. alles wat leeft. Vanaf wie is dan de wereld? De wereld is zieren in enukwa. Dat is de wereld. En alles wat, heeft, alles wat heeft rechts en links, dat heeft, is mannelijk en vrouwelijk. Dus wat zegt hij ons? Dat er is 25 na de koma. Hier zit Kallalud Smollawiamina, want er is insluiting van rechts, sorry, ja, links in rechts. Dus het kan zijn, dus in de, wanneer het die plaatsvindt, dan kan links zichzelf Links zich insluiten in, in rechts. Dat is één aspect daarvan. Dus wisselwerking moet zijn. Dus links gaat zichzelf, wat betekent links gaat zich insluiten in rechts? Links maakt zichzelf klein. En geeft toe en concessie doet aan rechts. Dus dan betekent dat links zich insluit bij de rechts. Uh, wat gaat u ons vertellen? 26. De heino, dat wil zeggen. Dat wil zeggen dat in, in het geheim van vijf chassadim die in het mannelijke is. Dus dat links is vrouwelijke, ja? Heikvorot, links is altijd vrouwelijke dus de vrouwelijke die gaat zich insluiten bij de mannelijke en wat is de mannelijke die vijf chassadim. en yeah. het dat er goed. Altijd chassadim is altijd mannelijke en geworden zijn vrouwelijke. we eerst het en er is ook een insluiting 27 van jamina we uh, kijk want insluiting is nog van rechts in links. duidelijk? Dus, van mannelijke in vrouwelijke. Was, was soort in het geheim van Hei gworotse van van vijf Gvorot die in de Noekwa zijn. Eigenlijk ja, duidelijk. Dus, eigenlijk is het zo. Rechts en links. Hij bedoelt hier dan, ja, vijf chassadim van Zeer is rechts. En links is vijf Gvorot van de Noekwa ja, Dus de links bij, bij de, wanneer die wanneer ook plaatsvindt, hij kijkt naar haar en zij naar hem. Maar dan zo op die manier dat links zich insluit in, de re, in het recht, in de rechts. Dus die, hij vertelde ons eerst zo dat links zich insluit in de rechts, dus vrouwelijke in mannelijke, groot in de Gazadim. En omgekeerd is ook het geval. Dat is een tweede aspect, is dan mannelijke rechts. Zich insluit in links. De hele bedoeling van de zivuk, wat betekent Ziwoek? Dat men samenvloeit. Wat is Samen Samenvloeien, ja? Dan moet het op die manier worden waarbij geen oorlog meer is tussen die twee. Nog links, nog rechts. Nog links wil overwinnen. Nog links wil de baas spelen, of rechts. Nog rechts wil overwinnen de links. Duidelijk. Dat is erg moeilijk. Ook in hier aardse verhoudingen. Dat eh, is erg moeilijk. Of hij de baas speelt. En zij comedie speelt. Dat zij to toeschikkelijk to hoe het, maakt. En zeggen het Of weet ik veel. Zij doet een beetje zo. Oké, okay, hij is zijn, haar, zijn aard. Oké, okay, dan doe ik het. Ja, of omgekeerd. Zij is de baas. En hij is, uh, en hij is dan. Uh, weet ik veel. Dus. Thuis is dan niets, dat soort dingen. Maar terwijl het absoluut anders moet zijn, doet er niet toe van de sociale posities van elkaar, absoluut niet belangrijk. Maar moet het zo zijn dat beide moeten dan niet duwen, beide moeten concessies doen, werkelijke concessies doen, niet om van, maar dan dat heet het Shalom. Dan wordt de toestand thuis wordt Shalom niet alleen ontbreken van Russie, ja, of ja. dat zij doet het om vanwege, omdat hij is zo brutaal, dat zij doet een beetje zo concessies. Maar dat zo concessies, waarbij beiden doen de concessies, dan is het shalom. Dat is dan zivuk, echte ware ware worden. Uh, 28. Dus twee kanten zijn, ja? zoals we hebben geleerd. Twee aspecten in de zivuk. Waar ah, elk ken. Shoel hij het daarom. Vraagt die zoger, daarom vraagt de zoger. En wanneer worden zij zichtbaar? Ja, die mogen. Wat betekent dat? het? Imbasot, Hitkalut, Jamina wil smoleren. Imbasot, as uh, Smola wil Jamina. Wat wil de zoger vraagt ons? Dat wilde hij ons vragen. Wanneer vindt het plaats? Uh, is het nou in het geheim van. Is it now het nou in de toestand van hier? Uh, van de insluiting van rechts in links, wanneer, wanneer vindt het plaats? Wanneer rechts in links zichzelf insluit, of wanneer links zich in rechts insluit. Dat is de vraag. Hè? Dus wat is de vraag? Is nou dat wanneer gebeurt het wanneer chassadim zich insluit in de grootte, of omgekeerd is het? Dat is de kwestie waarom zeg je dat nog een keer dat hematai het gesloed, wanneer worden ze zichtbaar, die mogen. En zichtbaar betekent, wanneer worden de mogen zichtbaar, wanneer komen die mogen naar de, naar de noekwa. Eigenlijk. Altijd. Alleen de noekwa, die daar bij noekwa wordt het onthullen van, het onthullen van de, uh, van de van de van de, van de orge, 31. Oem um is schief, hij gaat verder dan mee. Oem um schief, en hij antwoordt. De zoger antwoord. Basha'ata de yidgale keshet be'alma. Kijk nou, de zoger. beschrijft het allemaal op een geweldige manier, maar we moeten wel weten wat betekent dat op, uh, op de achtergrond uh, van de sferote de partsofie. Wat zegt de zoger? Basha'ata de yidgale keshet be'alma op het, op het moment, of op, op het uur letterlijk, maar op het moment van het, van het onthullen van de regenboog in de wereld. Dus wanneer de regenboog in de wereld wordt onthuld, zichtbaar, dan betekent dat, dat de, op dat moment wordt onthulling van de morgen in de, in, de, in de noekwa. Kijk nou ook in onze wereld, geweldig om het zo te zien. Als je kijkt nu naar ergens een regenboog, na de regen, ja, regen. Regen is ook net zoals, net zoals licht komt op de aarde. En dan zien we dan regenboog van boven als we aarde brede. En nu gaat hij ons uitleggen wat het allemaal is. 32. Uh, Kershet. Dus die regenboog. Hier, soort de Zerenpien. Dat is je soort van de Zerenpien. Ook in onze, naar, in de, als, je, als je kijkt naar de hemel. Hemel. ...is zeer een ja of niet? Geestelijk. Hemel is geestelijk, is zeer en pien. En aarde is geestelijk, is nukwa. Dus van boven, als het ware, verband, verband wordt gelegd. Verband, verband wordt gelegd tussen hemel en aarde. Ja, wat zegt de schepper, schede schepper, toen, de, toen hij uh, een teken in de hemel, dit teken in de hemel had gezet In de Torah had geschreven. Ja, dat is de teken van mij... Ja, dus dat wordt tussen de he verbond tussen de hemel en de aarde. Dat is verbond tussen Zerenpien en Noekwa. Ja, en zo op ons, in onze wereld is ook ne net zo dezelfde verhoudingen, kan je dan zien, ook eh, zinbeeld, zinbeeldig. Hij zegt, kersen, dus regenboog. Wat is regenboog hier? Dat is je soort van Zerenpien. Wie is de verbinding tussen Zerenpien en in Nukwa. Yesod, ja of niet? Yesod is de laatste, laatste station. En dat is de hij he heeft alles die van Serentin. Alles ontvangt hij dan en geeft hij ook verder. Dus alles wat komt van Arihan Pin, Abu Yima, ja? ja, Yesod, Serentin, ja? komt alles uiteindelijk in Yesod. In een zeer sublime vorm. Om het door te geven aan de Nukwa. En je zot heeft ook rechts en links. Zoals we hebben geleerd, ja. Rechts en links. Je Yesod heeft in zichzelf. Waarom? De middenlijn. Elke middenlijn heeft rechts en links. Ja of niet? Onthoud het erg goed. Elke middenlijn heeft het. Ja, dus middenlijn betekent rechts en links heeft Chassadim en Gvorot. Rechts Chassadim en links Gvorot. Bealma. Wat, be, wat betekent in de wereld? Bealma. Hoe noekwa, vanoekwa. De wereld is nukwa of aarde. Hij uh, zegt: de wereld is ook nukwa. Mm -hmm. the, de wereld is nukwa. 33. Schijf, vchinad, hit kalalut ja mina wismola baeta zivuk. Wat is? Kijk wat je zegt ons. Dat dat is dat dat dat dat dat zei de nukwa is aspect van het uh, insluiten van rechts in links bij het zivuk in de tijd van zivuk zie je dat? in de tijd van zivuk zivuk zij sluiten zichzelf recht, z, uh, uh, rechts in links dus zij sluiten zichzelf chasadim in de gvorot basod het kasti tati. banan, we goelen. Zo so staat in de Torah geschreven, zoals de uh, schepper zegt. Het uh, kasti, mijn regenboog, heb ik gegeven in de in wolken. Dus heb ik gegeven, die heb ik geplaatst in the wolken. And so forth. de wolken. We goelen, enzovoort. 34, naar de punt. Wel 35. Shirak en dertig. amochin, En hij zegt dat slechts let op wat je was Dat slechts van die, van dat aspect, van aspect van insluiting, van rechts in links, dus links domineert. nimshachin amochin ha'ilayin worden de hoge mochin getrokken dit doorgetrokken. Wat betekent dat? Dat altijd onthoud dat er goed, alle mogen, alle grote mogen, betekent mogen van Gadlou, dus de, het licht het licht uh, uh, gaja, wordt aangetrokken altijd door links. De links is altijd, dus de. waarom links? De malgoed zelf is ook links, eigenlijk. Malgoed die wordt opgebouwd door links. Vrouwelijk, ja? al het licht, gaya wordt aangetrokken van links. En rechts alleen geeft chassadim en daardoor wordt dan, komt het tot shalom, tot, tot wat bruikbare gaya te ervaren. Want links alleen maar alleen chagma, zonder chassadim is niets. Net zo even min als hier op aarde wat we zien, al alle die alle prachtige wijsheden. Die alleen maar dodelijk zijn. Alle wijzheden hier op de aarde. Prachtig, mooi. Die geven dan meer. Die geven dan veel aanzien. Hebben we het mobieltjes en van alle andere dingen. Alle andere ook wijzheden. Geweldig. Maar het krijgt een hoofdpijn van die al die dingen. Of iets anders. Het is wel. Het is wel, zeg ik dat, bedekt. Het is wel enorme vele. Uh, reflectie, ja, van, van het verstand, terwijl het geestelijke, de schepper wilde dat de mens recht, rechtlijnig wordt, dat de mens gewoon ervaart en niets anders. De mens hoeft niet van nature te denken. Het is het, is de, het kwaad dat maakte de mens denken. Waarvan alleen na de zonde van Adam, moest men gaan denken, allerlei bedenkingen, allerlei overdenkingen. Uh, het was niet nodig. In een paradijs hoef je nergens aan denken. De mens is ook hier op aarde gezet om niet te denken. Denken is het gevolg van, daar, van dat. Denken betekent uh, niet dom zijn natuurlijk, maar ervaren het de wereld. Ervaren en dingen doen, maar niet, niet zich bezighouden alleen met het met dat, met dat intellectuele of allerlei regeltjes, etcetera cetera, et well, cetera. Dat is dodend. En uh, dat is wat hij zegt ons, dat dat uh, is dan de eigenschap van die dat de mogen van Gaia, die worden aangetrokken altijd van links. Dus, van welke links? Niet van links helemaal, zegt hij dan. Van insluiting van rechts in links. Onthoud dat er goed. Dus niet alleen links, links zonder rechts, maar insluiting van rechts in links, dat is zo, so, dat is wel uh, kosher. eigenlijk. In, okay, Kijk, dat is dat wat wo, wordt het dan? Dan hebben we wat hebben we dan? Insluiting van rechts in links, in links. Wat betekent dat? Dat betekent, hè? Huh? De middelijn waar? Waar? Waar in welke lijn? Uh? In links, link oké, okay. dus insluiting, kijk nou goed, in links. ja, dus wat betekent dat, insluiting rechts in links, wat betekent dat, dat rechts, dat links, links, die gekregen had, die, die ingesloten in zichzelf had rechts, betekent dat die, dat die, dat die heeft in zichzelf links en rechts, dus links heeft nu in zichzelf, ja of niet, links en rechts, maar waar is dat? overkoepelende kracht, welke kracht is dat? Links. Ja of niet? Dat is allemaal onder de paraplu van links. Links heeft nu in zichzelf, niet rechts, echt rechts, want echt rechts zit er in de rechterkant. Maar die rechts die zich liet zich insluiten bij de links, dan maakt het nu bij de links nu twee lijnen, rechts en links, in de in de lijn. Nou, dat is al wat. Dat is dan twee lijnen, heb je dan in de in de links. Ja, je dat. En hetzelfde is een omgekeerde, of hetzelfde is dan verschijnsel als het links zich insluit in de rechts. Wat betekent dat? Dat beide hebben ze ook in de rechts, hebben we ze dan, dus als links zich insluit in de re in de rechts. Dan hebben we ook net hetzelfde hebben we rechts en links, maar van rechts. Beide hebben ze dan. De kracht, dus de overkoppelende kracht of de, de dynamiek zit hem in de rechts. Dus als links zich insluit in de rechts, betekent dynamiek zit hem in de chassadim. En als rechts zich insluit in de links, in, als rechts zich insluit in links, dan betekent dat daar de gorot die als het ware toch wel overhand hebben. Maar wel zit, wel, zit wel, wel chassadin. En zonder Gvorot kan men Chochma niet ontvangen. Onthoud het er goed, geen Chochma zonder Gvorot. Duidelijk. Daarom, daarom alleen Noekwa heeft die Chochma nodig. Duidelijk. Want zonder Gvorot kan men niet Chochma ontvangen. Het is zeer speciaal wat we... Wat, wat, zonder Gworot kan men Gogma niet ontvangen. Kijk nou wat, wat we hebben gezegd. Wat betekent dat? Dat betekent dat zonder beproeving in deze wereld kunnen we geen licht Chogma ontvangen. Ja? Gworot zijn beproeving. Door te komen door de Gworot is beproeving hoeveel mannen hebben ze die, die niet willen trouwen met een vrouw? op welke manier, welke, of doet er niet toe, maar vrouwen, mannen, ik zeg het wel. zo. Die willen geen ver verantwoordelijkheden dragen. Eigenlijk. Of doet er niet toe, want mannen, vrouwen, is absoluut niet belangrijk, maar om een partner niet te hebben, gewoon. Dat, daar gaat het om, de mens is geboren, gemakkelijk. Ja. Want iedereen heeft twee in zichzelf. Maar altijd gochma wordt getrokken, onthoud het er goed, licht gochma of Hai wordt getrokken naar de linkerkant. Onthoud het. Natuurlijk, wanneer wij spreken, dat er geen insluiting van rechts en links is. Dat is dan die gochma, die kale, kale gochma is, die moordende gochma, als het ware. Eigenlijk, wanneer links wordt getrokken, de gochma of gaia, zonder insluiting, van rechts in links. Dat is dan natuurlijk uh, nog een fase van hier, nog een, een, pre, dus als een beginfase, als het ware van de groei van die noekwa. Van die maar het is nog allemaal, moet nog insluiting zijn van rechts, zonder insluiting van rechts. Kan men niet ervaren, de gochma. Die verhoudingen, als we dat leren, die verhoudingen straks zullen we alles zien hoe dat werkt, geweldig. Uh, 36. Nog even. We Shomer En dat is wat hij zegt. 36. Kedien. Het Inon. Dan worden zij. Onthuld. Geopenbaard kan je zeggen. De Heino. Rak. Mifchinaat. 37. Het yamina Jamina. O. O. Oh kijk nou eens, de zorgers zegt ons, dan worden zij onthuld, wanneer? Dus de mochen, de morgen van Gaia worden zij onthuld. De heinu, rak mit dat wil zeggen, slechts in het aspect van de insluiting van de rechts, van rechts in links. Duidelijk, altijd onthouden er goed, insluiting van rechts in links, dat is, dat maakt dan de, als het ware, de, we, natuurlijk spreken we altijd van de middle lane, maar hier is ook een vorm van de middelein, insluiting van rechts en links, dan hebben we, dan hebben we ook een, een eenheid, ja, van rechts en links. Maar dan wel aan de linkerkant, ja of niet? Insluiting van rechts en links betekent insluiting van chassadim in gworot, of chassadim, of chassadim en, en gochma, maar dan samen. Er bestaat toch wel. En gassadin, en Ghorot. En Ghorot. Die trekken ook het licht. Gochma. Naar zich toe. Maar Micha, We hebben tot nu toe altijd geleerd. Dat het precies andersom om ons. Dus altijd. Ghorot. Om hulp met Ghazadim. Maar, maar, maar precies hetzelfde. Dat hier is ook niets anders. Nou, alleen. We hadden, we hadden alleen maar gesproken. Wat hadden we gesproken? Altijd in het. In het. In het. In het. In het in het algemeen. We hebben altijd gezegd van rechts en links, ja. Dus rechts en links, dan wordt het de middellijn. Ja? En nu ver, vertelt hij ons een beetje feintjes. Hij vertelt dat rechts bleef kijk de bedoeling was zo. Altijd had ik het inderdaad zo verteld. Dat rechts ja, en links rechts geeft Gassadim, en rechts geeft ja, links, links geeft eh, gwora of Gogma. en dan wordt het dan van, tussen hen wordt het dan eh, chassadim, en waarin dan een beetje gochma is. Zo so hebben we gesproken normaal. Dat is normaal, dat is ook goed wat ik, maar dat is allemaal in het algemeen. Maar wat hij ons vertelt is dat rechts blijft wel rechts. En links blijft wel links. Tijdelijk. Dat het niet zo is dat eigenlijk, wat ik bedoel is, wat hij ons vertelt is Ja, maar het is ook hier... Is, ja. is ook hier is het... Nee, hier, nee, hier is het ook zo. Kijk, hey, wat is hier? Wat is hier? is ook precies hetzelfde. Maar hoe? Hoe? Natuurlijk is het een goede vraag. Als rechts zichzelf insluit bij in links. Hij zegt nou, de re, rechts moet van buiten zijn, ja? Uh, jij bedoelt, de chassadi moeten als het ware van buiten. Die moeten een huls vormen, ja? Ja, of zo so is het ook het, Kijk, wat gaat gebeuren? Goed kijken. Chassadim wordt ingeslaat, zich insluiten in, in links. Dus rechts in links. Rechts gaat naar beneden. Chassadim gaat altijd van boven naar beneden. Ligt Chassadim. En in dat vanaf dat siloed, is er een correctie gekomen van de gochma. Want daarvoor was het een ellende, was zoals Adam heeft gedaan en alle andere zonden. Dat men trekt, rock, het licht, van links naar beneden. Daar is nog in de wereld absolute een, een correctie getroffen. En daarom niemand kan het ontlopen, de straf, niemand kan ontlopen, want het is het al in absoluut. Hoe? Als de mens zou weten hoe dat zit in elkaar, de mens zou niet gaan, absoluut nooit gaan zondigen. Als de mens zou weten hoe dat zit in elkaar. Kijk nou hoe zit het in elkaar, vanaf het zeloed. En wij zijn product van dat zeloed. Hoe zit het in elkaar? En nu zit het zo, dat rechts gaat geven. Ja? Kijk, als we zeggen rechts en links, betekent dat, dat rechts, we zeggen dat rechts en links, omdat het gesadiem en ons zijn. Maar links is altijd onder de, onder de rechts. Onder de... Hè? Rechts geeft altijd aan, li aan links. Dus links is eigenlijk ontvanger van rechts. Altijd. Maar wat de bedoeling is? Vanaf het Seloot is het zo dat Chassadim mag wel naar beneden komen. Naar onder de parsa. Dus onder de... Da, onder de... Onder het midden. Chassadim gaat naar beneden. En Chochma niet meer. Dus wat gaat er gebeuren? Chassadim komt naar boven, van boven naar beneden. Of van rechts naar links, het is precies hetzelfde. Het is dus alleen maar een kwestie van, uh, als wij zeggen van rechts naar links, dan spreken we dan van Chassadim en Gvorod. En wij zeggen dan van boven naar beneden, dan spreken we dan van Gochmaa. Dan, dan maar het is precies hetzelfde. Dus wat, wat is nu gebeurd, wat nu gebeurt in dat Atsilut, vanaf het en, en en verder? ...rechts geeft naar beneden... ...of naar, naar links hetzelfde... Geeft, ...geeft naar beneden chassadim... ...maar gogma... ...kan niet meer... ...legitiem... ...naar beneden komen... ...daar is een, daar is een, zeer een zekere... Uh, uh, ...begrenzing gekomen... ...is al zover. ...we zullen het allemaal leren... ...geveldige mechanismen... ...dat is wat ik ook noemde... ...wat wij noemen dat redingsformule. ...de gogma die kijkt alleen omhoog... Die gogma kan wel gegeven worden, maar die is, niet naar beneden gaat, maar omhoog gaat. Wat betekent dat? Chassadim komt van boven naar beneden. Dus niet zoals het omgekeerd was, dat gogma komt naar van beneden, en van beneden wordt, chassadim, uh, komt het, en gogma komt naar beneden. Maar het is andersom. Chassadim komt naar beneden, dus de huls als het ware komt van, van boven naar beneden. En de gogma is Toe, terug, teruggekeerd naar boven. En de Gogma komt omhoog. Du duidelijk. Wat komt dan kom naar beneden? Kijk nou. Chassadim komt om naar beneden. De weeg, dus de rechts, rechts of Chassadim, rechter, rechterlijn, is Chassadim. Komt naar beneden. En ook komt ook naar beneden. En de links is dan de Gogma. Goram, nou, hetzelfde. Die komt dan omhoog. Afhankelijk van waar het is. Die komt omhoog. Ja? Dus die, om, die komt omhoog, die natuurlijk van binnen komt omhoog. En dan hebben we dan als het ware dezelfde, dezelfde verhouding van, van boven. Is een huls als het ware eromheen. En daarin komt de komt Gogma komt van beneden naar boven. Er zit wel daar en gogma en chassadim, Duidelijk. Insluiting van rechts en links. Alleen niet zo dat de hoogman er beneden loopt. En, or, en Orgozer en Weerkatstel heeft omhoog kijkt, Maar omgekeerd werd het gemaakt in het Zilud. Om geen zonde om ja, het breken van Kilim, oftewel dezelfde zonde van Adam is ook breken van Kilim. is niets anders. Ja, hij trok iedere die trekt nu vanaf uh, het Zilud. Trek, zoals Adam deed en alle anderen. En die, die probeert dat van links... licht Lichthochma, wat we noemen... Licht ga je naar beneden trekken... is zonde. Wat betekent zonde? Het is absolute zonde. Waarom is het zonde? Men ervaart geen licht. Men komt in de duisternis. Eigenlijk. Men trekt... Men trekt... Uh, pin uit... de maalgoed van het Zeloed... En de, de malgoed van het zeloed blijft alleen, als het ware. Zij kan dan daardoor, door, die, door dat, de zonde, wat men trekt van links, er ligt kocht naar beneden, kan, komt het niet toe aan de, de malgoed. En de malgoed kan dan niet, Zerampin kan haar dan haar niet geven. En dan komt niets hier op aarde dan. Zelf in de eerste instantie aan die persoon zelf, die zondigt, die ontvangt dan geen licht, Echt licht ontvang je dat niet. Niets ontvangt die. En ook zorg ervoor dat, dat de het totale, de totaliteit, ja, dat de totale aan, aan die of aan het ja, oorgaaien, uh, lichtgaaien en chassadim, dat het minder wordt als het ware in deze generatie of op dat moment. Eigenlijk. We zijn allemaal verantwoordelijk voor elkaar. Want ik kan niet zeggen, ik zit zo. Uh, uh, ik doe het wel en de andere. Ja, is het verantwoordelijk. Maar dat is dan tijdelijk een beetje wat ik zeg. Ja, ah, moeilijk. Oké, okay, moeilijk. Dat is heel goed. Dat is heel goed, goed teken. Het dus, is dus in de een voorziening in de ad ja, Overal. Hij spreekt alleen over het siloed Nee, ja, dat begrijp ik wel. Maar waar we het altijd eerder over hebben gehad. Waarbij ja. dus de gassediemen de Gogma tegen de, tegen de invloeden van uh, Kripot. Ter, ter bescherming van. Maar dat hebben we altijd zo Oké, okay, maar dat is in het algemeen. Maar nu vertelt je ons over, over het zuid, over de, uh, de echt waar de plaats is, waar de hoogma ontvangen wordt. Daarvoor hadden we nog niet daarover gesproken. Maar hier, ook, hier is alleen maar ook terloops. Kijk, wat hij doet, die hier doet, uh, van hem is niet de bedoeling, kijk, in de zoger is niet de bedoeling om de leer te geven. Het is eh, niet, absoluut niet de bedoeling. De bedoeling is van hem om een beetje uitleg te geven van wat er in de zoger staat. In, in, het, in het licht van de leer natuurlijk. Maar wij zullen allemaal leren dat, hoe dat allemaal in elkaar zit. Dus ik ga een beetje uh, toelichten. Dus rechts, die gaat uh, zich insluiten in links. Maar licht, ga je wordt altijd links ontvangen. Duidelijk, via de linker vleugel wordt altijd ontvangen. Wel met insluiting van rechts en links. Maar de hele bedoeling was, waarom, waarom hebben we nu dan in dit geval... Kijk nou, nog een keer. Nu iets, iets, iets interessants, extra. Kijk, je hoeft niet... Je probeert niet, niet veel met je hoofd. Kijk, wat hebben we nu? Bij een ziewoek hebben we twee dingen, heeft hij ons verteld. Hebben we insluiting van rechts en links. In links. En we hebben dan... Dus insluiting van rechts in links... Op basis van links. En ja? insluiting van links in rechts op basis van rechts. Die hebben wij ja, Door die zivuk. En zivuk betekent samenvloeien. Dus dat betekent dat is dan, welke toestand is dan de samenvloeiing? Het is niet meer de toestand wanneer de rechts en links in confrontatie staan. Het is niet meer. Het is alweer zo. Al, het is al shalom. Eigenlijk, waarom? Ik Vroeger natuurlijk had ik het nooit zo gesproken, want dat was nog niet aan toe, waren wij nog niet aan toe. Maar de hele bedoeling is niet om de rechts, de rechts, als het ware te niet doen en links te niet doen ten koste van de shalom. Absoluut niet. De hele bedoeling is om door de, ja, door de siebuk, rechts, rechts laten in zijn, zeg je dat, in zijn, kracht uh, of in, in zijn de rechts laten we wel rechts blijven en links laten we links blijven dus rechts bleef wel uh, trouw aan zijn rechterkant ja, aan zijn licht chassadim en want niets verdwijnt in het geestelijke en links bleef wel links en komt nog erbij nog een extra toestand waarbij, uiteindelijk elke eigenlijk nieuwe toestand is alleen maar toevoeging daaraan en niets verdwijnt daarvoor dus de toestand wanneer de rechts en links in confrontatie zijn, altijd bij je bestaan. Ja? No, yeah? uh, uh, kelim? Of, of over... Ja. Uh, uh, yeah. uh, uh, ah, of eigenlijk of dat of dat, of dat, of dat natuurlijk over de lichten, mogen we spreken van mogen. Dus uh, kli, ja kilim, kilim betekent die linkerlijn, natuurlijk dat is een kilim. Dus yeah. Chokma. Chokma. geset en Netzach. en yeah? links hebben we linker linkerlijn. <laughs> dat zijn zijn dan die the bina, gwura. And god yeah, of niet. That's in English. Natuurlijk zijn dat kie lim. The parts of is key limb jafje it, it's firoat. And in this field komen demochen. The mochen. And in sluiting is natuurlijk had over what? Over the krachten. Krachten and krachten zijn natuurlijk over licht lichten. The, the hele rechter lane. Yeah, precise, yeah, precise. Dus is, the Hasadim have uh, three drie sort of three, uh, three, three, three Hasadim. Yeah? Uh, hasadim we, we, then, yeah, Hasadim in rechts, have we done. yeah, Hasadim in Netzah, chassadim in, yeah, in, in, in Chesed, is echte Hasadim, and and in the Chokmah, that is the Chokmah is ook een vorm van Hasadim, that is an open a on a level of the head, then. Dan spreken we uiteraard uit de van de insluiting van de morgen, dus van lichten die in die sferot komen, insluiting hen met de gwarot, met de lichten die in die sferot zitten van de links. Oké, okay? duidelijk? Oké. Okay. Duidelijk, wie, wie sluit zich in? Niet de kilim. Ja, kilim, se, kilim. De, de, de, de zich, de, de zijn kilim. Die sluiten zich, die zijn hele red, hele kilim links en kilim rechts. Maar de bedoeling is wat hij ons vertelt, is dat links bleef wel stralen zoals links, ja, die bleef wel links. Want niets verdwijnt in het geestelijk, want dat heel goed. Dus daarvoor was alleen maar rechts en links, voor ja? de Voor voordat de zivek was, was alleen maar rechts en links, en die bestreden elkaar. Altijd bestaat. Altijd bestaat, want niets verdwijnt in het geestelijk. Dus er bestaat wel een toestand waarbij rechts en links elkaar bestreden, natuurlijk, duidelijk, maar daarop komt een andere toestand, waarbij zij concessies doen. Rechts doet concessies door zich, concessie door zichzelf in links in te sluiten, eigenlijk de grote de eerste, de grote die moet concessie doen, is natuurlijk de linkerlijn. Ja, rechts ook, maar beide, beide zijn antagonisten. Beide, zij, beide haten ze elkaar. Rechts en links, normaal haten elkaar. Waarom? Re links, die, wil, die werkt als het ware met hun hoofd. Links is wil alleen maar Chogma. En rechts wil Ghassadim, rechts wil. Uh, Genade, altijd bestreden ze elkaar wanneer zij nog, nog niet komen tot Zivuk. Maar daarna, waarom komen ze ook tot Zivuk? Door ontwikkeling. Eerst haten ze, kijk nou naar de kinderen, ze zijn pure haters. Ja, ze doen wel gezellig, maar ze haten geweldig, wie dat niet zegt, wie dat niet natuurlijk... Men moet je dat natuurlijk, hoe kan je dat over kinderen dat zeggen? Natuurlijk, het is tijdelijk, daarom zeggen, dan mag het wel. Maar als ze volwassen worden, dan weten ze anderen te haten op een sublieme manier. Maar, maar normaal zien ze het absoluut haat. Waarom? Uh, rechts en links, allemaal nog onderontwikkeld. Bij hen is het nog niet ontwikkeld het gevoel dat het nodig is om, om volwassen te worden. Moet je dan haat en een teken van volwassen. volwassen worden is het verdwijnen van haat bij de mens zou ik kunnen tekenen die lijnen blijven altijd bestaan links altijd rechts. rechts en links bestaan. En dit is de partsoef en die, die dwaalt als het ware telkens ertussen en op een licht, die partsoef niet partsoef, niet, partsoef niet gaat niet dwalen, partsoef is partsoef <laughs> kelim zijn altijd kelim de toestanden dus wat, het, wat de kelim ontvangen dat is iets anders Licht ontvangen ze. Eindelijk, licht. Kijk, kilim zijn altijd kilim. Als je kijk, alles hangt van wat je licht Want Blijf jou, kan jij, kan jij. Wij zeggen zo, de mens moet komen naar hogere traptreden. Heb je andere kilim dan? Je moet altijd dezelfde kilim gebruiken. Alleen een nieuwe toestand, dan jouw kilim werken dan op een ander niveau. Ja of niet? In, als is, iedereen weet wel, een muziekinstrument, piano. Er zijn maar, ja, er zijn maar zoveel, hoe zeg toetsen, toetsen. Toetsen, of dan, hoeveel zijn er, of, of laten we zeggen muziek, hoeveel zijn er noten? Zeven noten zijn, ja, re mi, fa, sol, la, si, ja, Niet meer, hè. Maar er zijn wel, en de eerste octave en dan hebben we de tweede octave hogere, ja, O, oh, lagere octave dan. A, ah, O, ah, ja. Dus drie octaven, ja. Precies hetzelfde zeven sferen. Zeven, zeven. Allemaal heten ze. Do, do, do, do. Ja of niet? Re, re, re. Hetzelfde re. Ja, hetzelfde. Alleen maar zeven, zeven. We zeggen zeven, ja, zeven etages. Hoger. Precies hetzelfde, ja of niet? Precies hetzelfde is het met de kilium. Dezelfde kinem hebben wij, alleen de, jij, jij, jij haalt het daarin, andere licht. Oké, okay. we gaan verder...